Het is vijf uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Voor 1,3 miljard moslims in de wereld begint vandaag de ramadan. Ze mogen tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, roken of seks hebben. Straks om kwart voor zes begint het vasten voor de moslims in Nederland. Doordat de ramadan dit jaar in de zomer valt en de dagen dus langer zijn... is het een extra zware vaste maand.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 Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1, Omroep Max. Nachtzuster Astrid De Jong. Dit is Nachtzuster, het programma met jouw vragen en jouw antwoorden. En uh, ja, je kunt het allemaal doorgeven via 0800-1121. Of via nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. Of via Twitter, nachtzuster. Of even een kijkje nemen op de chat. En die vind je op www.nachtzuster.net. En daar vind je ook een overzicht van alle vragen die vannacht al gesteld zijn... en ook nog gesteld gaan worden het komend uur. Uh, ik doe even een overzicht van de vragen waar we nog op zoek zijn uh, naar een antwoord. Maar... Eerst nog, ik zou het bijna vergeten, maar ik moet nog even melden... dat er in de maand augustus uh, een aantal vrijdagen ook uh, bij Omroep Max worden gemaakt. En daarvoor zoeken we nog kandidaten. En wat moet je dan kunnen of willen? Nou, we zoeken mensen die een uur lang willen vertellen en kunnen vertellen over hun leven. Dus mensen die bijzondere dingen hebben meegemaakt... maar ook mensen die uh, goede uh, leermomenten hebben in hun geheugen... die ze graag willen delen met mensen... Uh, of misschien heb je wel gewoon een heel gewoon verhaal. Maar wil je daar graag over vertellen, omdat je er veel over nadenkt? Kortom, kun je een uur lang over je eigen leven vertellen. En wil je dat ook? Vind je dat ook leuk? Midden in de nacht natuurlijk, op vrijdagnacht. Uh, mail dan even. Je mailtje kan naar Nacht van Uw Leven. Uh, apenstaartje omropmax.nl Of uh, even een briefje naar Postbus 518 zeg ik uit mijn hoofd, dus ik hoop dat dat klopt. Postbus 518 in Hilversum naar Omrop Max, naar de nacht van uw leven. Nou, dat is leuk. We hebben nog een paar mensen nodig die dat uh, leuk vinden, dus uh, dit is je kans om een uur over, je, ja, gewoon over jezelf te praten. Lijkt me ook best leuk. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want misschien ga ik het presenteren. Uh, 0800-1121 is natuurlijk het, uh, het nummer voor vragen en antwoorden op dit moment. En dan wil Gerard dus heel graag weten hoe het kan dat zijn TL-balk... de hele dag heel, heel klein beetje licht afgeeft nog. En wat kan hij eraan doen? 0800-1121... Uh, dan was er nog de vraag van Ans. Die heeft zo'n huistelefoon waar ze uh, namen en telefoonnummers wel in, in kan voeren. En dan heeft ze voor de nummers 32 tekens en voor de naam 16 tekens. En 16 tekens is echt heel weinig als je namen in wil voeren. Dus hoe komt dat en waarom is dat niet andersom, vraagt ze zich af. Tips en trucs voor Adil, die last heeft van zilvervisjes. en ook nog welkom via 0800 1121. Haren wil nog steeds graag weten hoe het toch kan... dat als hij geld gaat storten, dat de, het bankautomaat... de bankautomaat, nou ja, de bank in ieder geval... heel snel al zijn pasje inslikt. En of daar niet iets aan te doen is. En Roos dus, met die vraag over de machten... Ja, we zijn er nog steeds niet helemaal uit. Het kan zijn dat er een spraakverwarring is tussen de eerste, de tweede en de derde macht, oftewel de trias politica... Het kan zijn dat er toch tien machten zijn waar ze het over heeft in een samenleving. En het kan ook zijn dat ze het heeft over de piramide van Maslow. Dus mocht je weten uit welke definities die bestaat, wel dan ook even naar 0800-1121. Dus de niet gewone piramides, hè? niet van die Egyptische, maar de piramide van Maslow. De Bengals en Walk Like an Egyptian. Ik moest er een beetje aan denken toen we het over piramides hadden. 0800 1121 um, Wouter. Heb ik net al gesproken, bedenk ik opeens. Ja. Hallo. Hallo. Was je er weer? Ja, nou zeg. <laughs> Is goed ik ben, hoor. Ik ben er weer, want ik vind het een leuk programma. Oh. Dat is ook de enige keer dat ik ga bellen hoor. Je hebt heb verder geen last meer van me. Oh, nou ja, ik vind het niet erg als je mijn antwoorden hebt. Maar zit je nu nog steeds bij Willem? Ik zit nog steeds bij Willem. Ik woon bij Willem hoor. Oh. Dat... En woon je bij Willem als in dat jullie ook uh, uh, verkering hebben? Of nee, wonen nee. jullie gewoon in hetzelfde huis? Wij wonen in hetzelfde huis. Oh. En wonen jullie dan zeg maar, in, op jullie eigen plekje in dat huis? Of, of met nog meer mensen? Of? Nee, twee, is twee. Is twee. En, uh, ik heb mijn eigen slaapkamer. En voor de rest leven we gewoon samen. Alsof je verkering zou hebben, maar dat hebben we niet. Maar hoe is dat ja. zo gekomen dan? Dat Wouter en Willem samen in één huis wonen? En uh, Wouter ging uiteindelijk weg bij zijn vrouw. Ach, dat is een korte samenvatting. Ja, ja we moeten alles verleggen. En toen zei Willem, ik heb nog wel een kamer. Ja. En hey, vindt Willem. Willem het nou gezellig of denkt hij wel eens... God, wordt het niet tijd dat Wouter weer eens op zoek gaat naar haar eigen woonruimte? Dat denkt hij ook wel eens. Ja? Maar ja. hij, heeft me ook wel, hij heeft me ook wel eens nodig, hoor. Nou, dat wou ik zeggen. Als je op donderdagnacht om tien over vijf het nog gezellig hebt met elkaar... dan uh, is het ook natuurlijk uh, beter dan iedere avond uh, voor één persoon aardappelen schillen. Daarom. Precies. Die maar die daar belde je niet over. Je ja. aardappelen schil ik wel, hoor. Oh, ja. jij, jij schilt wel de aardappelen. Maar schil je dan je eigen aardappelen of ook die van Willem? Nou, sterker nog, ik heb een patatzaak. Maar, <laughs> <laughs> maar ik hou van koken. Ja. Oh, dan mag je ook wel bij mij wonen als je een patatzaak hebt. Ik, je mag best een patatje bij mij een keer oh. komen hoor. Waar, waar zit die patatzaak? Nou, ik heb er twee. Oh. Nou, ik heb er eigenlijk anderhalf. Dat is heel oh. raar verhaal. Het ik wordt het steeds patat... ingewikkelder. Ja. Ik heb een patatboot, Oh. en dat is op Vinkerveen, oh. en ik heb... ben bezig met de aankoop van een patatzaak in Zandvoort. Oh, dat is een goede plek, maar wat is een patatboot? Dat is dat gewoon is een, boot een boot waar je patat kunt halen? Ja. Oh. En is nee, het... maar ik vaar dus ook. Ik vaar. Met die patatboot? Ja. Maar dat is onpraktisch. Dan moeten mensen nee, met een ik... bootje patat halen. Nee, dat is niet onpraktisch. Oh. Want Je hebt heel veel mensen die gaan op vakantie op die plassen. Oh, dan leg je aan en dan kun je daar... Oh, ja? Ja. Wat leuk. Ja. <laughs> nou, vind ik leuk. Heb je dat ooit gewoon zo bedacht? Nee, nee, nee, nee, nee, ik heb het overgenomen hoor. Maar het is een heel ingewikkeld verhaal. Daar ga ik te luisteren ook niet mee. Het euh... klinkt heel eenvoudig. Ja, maar. Maar er zit nog een hoop achter. Ja. Nou, ik, binnenkort gaan we een programma maken op vrijdagnacht. Kun je een uur over je leven vertellen, Willem? Ja, ik heet Wouter, uh, maar Wouter, Willem, Willem sorry. Wil dat ook wel, Misschien wil Willem ik, dat wel, ja. Maar ik durf het niet. Dus maar Willem mag niet op... een uur over jouw leven vertellen, Dan moet hij over nee, zijn eigen nee, leven nee, vertellen. Nee, nee, nee, nee, ja. hij ja, zelf moeten vertellen. Oh, leuk. Nou, moet hij even een mailtje sturen of een briefje sturen? Oh, oké. Okay, ja, klopt. je moet er wel wat voor doen. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat is ook, het is echt de kans voor je leven, want wanneer krijg je nou de kans om een uur op Radio 1 over jezelf te praten? Nee, dat is ook zo. Ja, goed. Maar daar hadden we het niet over. Uh, nou, waar belde je eigenlijk voor, Wouter? Die zilvervisjes. Ja. Want daar is helemaal geen antwoord op gekomen. Nee. En dat is toch best wel een interessant beest. Ja. En ik heb gewoon antwoorden. Ik zoek ze gewoon op internet op. En dan, <laughs> dan, vind, ik, dan vind ik het ook een... Hè? Dus die man van net, van die Almere, ik had toch gelijk, hoor. Ja. Almaren zijn meren. Ja. Dus uiteindelijk. Ja. Ja, ja nee, oké, okay. maar daar, daar, ja. daar bel ik niet voor. Nee, de zilvervisjes. Ja, nou, zilvervisjes zijn al uh, duizenden jaren oud. Ze weten niet precies hoe oud. De visjes zelf of het verschijnsel zilvervisjes? Nee, de visjes zelf. Nee, oh. natuurlijk niet. Die, die worden een paar jaar of misschien een jaar. Daar, ja. daar gaat het niet om. Nee, het verschijnsel zilvervisjes ja ze zien er ook een beetje uit als oeren. Zie je uit alsof ze. Alsof ze uh, ja. Ja. Ja. ja. Nou, en uh, ze leven voornamelijk in Nederland en in België. En dan in vochtige ruimtes zoals kelders. Achter muren en dat soort dingen. En Almere, want we hebben het nou al de hele tijd <lacht> over Almere vandaag. Daar heb je ze dus in mijn huis, mijn eigen huis heb ik ze uh, al, al uh, tien jaar, zeg maar. Ja. En ik heb ze nooit bestreden, want ze, ze doen eigenlijk helemaal niks. Nou. Nee, wat, wat doen ze? Ja, nee. Ja, ze kunnen hier ergens opvreten, maar die ja, heb ik niet. Ja, ze eten papier. En ze ja. willen niet. Ja. ze eten mijn verzameling op. Ja, ja, die heeft die. hij. Ja, heeft ja nou, nee. dat denkt hij, maar als hij hem open doet... zitten er alleen maar zilvervisjes in. Ja, ja. Dus, uh, maar goed. Schijnen, ik, ik heb me ooit wijs laten maken dat ze ook cement eten en dan niet heel veel. Hmm. Maar dat ze dan zo langzaam maar zeker je. Je uh, hele huis opeten. Ja. Okay. Of in ieder geval, je, hoe heet dat ook weer? Dus soms kan ik dan is het 14 minuten over 5 en dan kan ik opeens niet meer op woorden komen. Maar nee, dat snap ik niet. In ieder geval, die muren, zeg maar, die je, als, je, als je van plan bent om te gaan verbouwen. dan is er altijd een aannemer die zegt: ho, ho, ho, die muur kan niet weg, want dat is een. <laughs> Nou ja, dit ja, is dan nee, een, nee, dat is een vaste muur. Dat is een ja, een is, dat dragende is een, muur, dat een is het. muur, ja. En, en dan gaat hij uh, dragende muren zitten eten. Aha, dus voordat je het weet wat je hele huis is. Ja, want een dragende muur, daar moet ook niet een klein stukje van opgegeten worden natuurlijk. Maar laat ik nou weg zijn uit mijn eigen huis. En, ja, het maakt jou kort. wat uit. Ik woon er niet. Ze dus eet het maar lekker op. Ja. Maar dit, ja, je kunt erom lachen, maar jij hebt natuurlijk een paar zilvervisjes in je rugzak meegenomen. toen je naar Willem ging. En die, zit, die, die drie zilvervisjes zitten zich nu aan zijn postzegelverzameling te goed te doen. En die lachen zich ook. Ja, die, zitten, nee, nee, nee, nee, die nee. beginnen nu net aan een Willemina uit 19. Nee, weet nee, ik veel of zo. Nee, maar dat, nee, hij woont in zo'n nieuw uh, betonnen uh, ding. En, uh, Met heel, is veel het is heel veel beton. Heel veel te eten. Veel beton. Ja, voor die drie ja, ja. En, en weinig vol. Goed. Uh, nou, okay. Maar is er iets maar. aan te doen aan de zilvervisjes? Ja. Wat dan? Uh, uh, ik, ik kan ook niet zo goed meer uit mijn woorden komen om vijf uur morgen. Nee. Etherische oliën. Getver. Nee, dat is niet getver. Oh, Natuurlijk. dat is zo vies. Ja. Huh? Ben ja, ik de op de radio? Of, nee, dit uh, is het voorgesprek, joh. Oh, ja, weet je. We gaan het straks in het echt doen. Oké. Okay. Kijk eerst even of je verhaal weer interessant genoeg is. Nou, het zijn dus etherische olieën. Ja. En dat zijn natuurlijke producten. En dat heeft uh, zijdelings met die bijen te maken, maar daar ga ik het dan niet over hebben. Uh, spijklavendel, kruidnagel, rozemarijn, citroengeranium, ja. citroenecalyptus, Spaanse salie, cyprus en zetenhout. En dan moet je allemaal moet je in, je, nee, nee, in je badkamer nee, nee, nee. Je smeren. Eentje, je kan er eentje kiezen. En, en moet je het dan aansteken zoals je etherische olie. Nou, niet aansteekt, maar zeg maar opbranden in zo'n systeempje? Of moet je het, moet je het ergens uh, gieten? Uh, je moet ze gewoon verplaatsen, inderdaad. Ja. Dus inderdaad. Uh... <lacht> Wacht even hoor. Ja. Lavendel leg je sowieso neer. Hè. Dat ga je niet nee, aan. Nee, als Ik, het uh, een etherische olie is van lavendel, dan leg je het niet neer. Nee. Nou ja, oké. Okay. Je snapt wat ik bedoel. Maar je, met, met lavendel. En dat heb ik ja. dan ook gelezen over die olieën. Je hebt Dr. Vogel. Maar daar zit ongeveer 0,0008 lavendel in als er oh, ja. ja. Dus die olie, Als het puur is, dan zijn ze honderden euro's. voordat je het aan kan steken. Oh ja. Nou. Maar dus die zijn werkzaam. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, bedankt. <laughs> ja, bedankt. <laughs> ja. En uh, de Goed en Willem. Ja, maar ik krijg dus geen uitzendingstijd. Nee, nee, het is gewoon niet interessant genoeg, Wouter. Nee, maar die stomme zilvervissen zijn dus niet interessant. Nou ja, ja je ja. zit gewoon voor te lezen van het internet. Dus het is... Uh, nee. Nee, snap ik. Maar ja, je doet het wel leuk verder. Ik dacht het wel... Ja, volgende keer beter. Nee, oké. Okay. Oké, okay, doeg Wouter. Doei doei. Dag. Mevrouw Jansen. Ja, dat ben ik. Hallo. <laughs> het is ondertussen al, al licht geworden. Oh, sorry. Echt waar? Oh, dat geeft helemaal niks. Ik kijk even naar buiten. Het is hier in Hilversum nog donker, hoor. Nou, maar hier, ja. Ik, ik waar ben zit u? Ik hier op de slaapkamer. En het is echt licht geworden. Is het bij u op de slaapkamer al licht? Ja, goed, hier is het licht. Maar waar <laughs> zit u dan? Ja, op de slaapkamer. Maar waar? In Schijndel. Schijndel, ja. Wat is in een neem? Ja. ja. Maar, uh, mijn, maar ik ben verraagd zelf. Ja, natuurlijk. Uh, nou, we hebben heel veel last van motten. Van moppen? Motten. Oh, motten. Mopvlees. Ja, ik denk ik ben van Omroep Max. En hebben we hebben ook wel eens last van moppen. Maar ja. Nee, maar en dan wil ik ook graag een natuurlijk middel vinden om oh. te bestrijden. Het Want is wel best. Ik heb al met mottenballen ja. gewerkt. En Och, ja. En ik, moet alle, ik doe alle kleren in koffers, dat, ja, die goed worden afgesloten enzovoort. Alle kleren, alleen de wollen kleren. Ja. Aan zijde en zo. Maar, um, ja, heel dikwijls, uh, nou, vind ik een jas En dan is hij op de mouwen aangewezen. En van de winter, een, en ook een vloerkleed. Van de winter heb ik het uh, in, in de sneeuw gelegd, uh, dagenlang. Maar uh, in, in huis vlieg ook heel veel mot, uh, motvlindertjes rond. Ik vind het, ik heb nog nooit een mot gezien. Een, een motvlinder? Ja, nee, nooit gezien nog. Er oh, zijn wel een heel kleine vliegende vliegende... Motjes? Vliegende. Ja, ja. Nee, maar ja, de, ik begrijp dat het, het probleem is... en dat het ook heel vervelend is als er opeens uh, allemaal gaten in je kleren zitten. Maar ik denk, waarom zitten ze nou wel bij u in schijndel en niet bij mij? Ja. Heeft u lekkerdere kleren? Wat hebben we lekkerder? Nou, ja. ik, ik, ik, uh, ik probeer er goed voor te zorgen dat dus ze schoon zijn. Ja, nou dat zal het misschien zijn. <laughs> maar ik denk het niet. Maar u wilt een, uh, een natuurlijke manier om ze weg te krijgen. Ja, ja, ja. en ik denk nou in één keer dat die etherische olie ja. dat er ook goed voor zijn. Nou ja, wie weet, als de zilvervisjes er misselijk van worden... dan kan het zijn dat de motten het ook vies vinden natuurlijk. Dat is best een goede. Nou ja, maar ik roep gewoon wel even op. Ik zeg 0800 1121 en dan is er altijd wel iemand die het goede antwoord weet. En dan moet de gewoon blijven luisteren. Nou, dat lijkt me sowieso altijd verstandig. En het duurt nog maar 39 minuten, dus die komen ja, we samen wel door. Tot uh, zes uur, ja. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik blijf uh, luisteren. Ja, beloofd hè, mevrouw Jansen, want ik kom het controleren om kwart voor uh, zes... Dan kom ik eventjes kijken of u niet stiekem in slaap bent gedommeld. En gaat u dan mij bellen? Nee, ik maak maar een o, grapje. Ik... Oh, nee ja. hoor, ik, als u wilt gaan slapen, dan mag het gewoon. Maar dan mist u wel de antwoorden. Nee, maar ik wil raak de antwoord. Ik, ik mag blijven wakker. Oké, okay, nou, dan, dan hou ik u eraan. Dank u wel. Oké, okay, dank je wel. Dag. Goeie, goeie. Ja, u ook. Goeie. Dank je wel. Dag. Hai.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 Doris was dat en er wonen twee motten in zijn oude jas. Naar aanleiding van de vraag dus van, zojuist van mevrouw Jansen wat ze kan doen tegen de motten in haar kleren. En um, ja, dat is wel grappig, want we, zijn, we hebben de, de naakslakken gehad, de zilvervisjes, en we gaan zo naadloos door naar de motten. Maar uh, ja, als ze in je kleren zitten, dan word je er niet vrolijk van. Ze wil graag uh, niet met gif werken, dus niet met mottenballen. Maar als iemand nog advies heeft, dan graag bellen naar 0800 1121. Ik heb ook nog een cryptogram voor je. Uh, dat is uh, zoals gebruikelijk een, uh, een opgave. En als je oh, nou, denkt te begrijpen wat het moet, uh, moet zijn... Acht letters moet de oplossing uitbestaan. Dan bel je ook even naar 0800-1121. En dan kan ik je misschien blij maken met een prijsje. En de opgave van vannacht luidt als volgt. Nat van het spek. Nat van het spek. Acht letters. Nou, dat staat hier nou wel, maar ik ga stellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volgens mij moet het een 9 zijn. Ga er maar even vanuit dat het er negen moeten zijn. Ik ga het even dubbel checken bij de afdeling crypto redactie. Maar ga er vanuit dat het negen letters moeten zijn, nat van het spek. 0801121. Dick, goeiendag. Goede Astrid. Hallo. Ik luister weer eens een keer naar je. En wat, Maar waarom heb je dan de afgelopen tijd niet geluisterd, Dick? Hoe weet je dat? Nou, omdat je als je zegt, ik luister weer eens een keer naar je... dan klinkt dat een beetje alsof je de afgelopen tijd ja. gewoon hebt liggen geslapen op de één een, een nou, oor. Nou, ik, ik ben wel eens in slaap gevallen. Dat is een uh, bijzonderheid, want uh, ja. over het algemeen dan uh, is het huilen met de lamp aan, hoor. Maar goed. Nee, maar ik, ik, ik weet ook, uh, het, ik, ik ben heel rustgevend. Alles. Wat zeg je? Ik heb dat vaak, dat als ik ga praten dat mensen gewoon als een blok in slaap vallen. Ja. Dat is uh, ook nee, een goede eigenschap. Je programma is altijd hartstikke onderhoudend en... Uh, ik heb het je eerder verteld in, in een uitzending... dat ik uh, vorig jaar zo helemaal stuk zat met alles. Yeah. En dat voor mij de radio heel erg therapeutisch heeft gewerkt. Want als ik daar niet kon slapen... en als ik uh, zat te zorgen... of uh, zat te zorgen... mijn zorgen maakte Zorg maak had, ja. Yeah. Nou, dan ging ik... En een van de eerste keren eigenlijk in die periode... dat was dat ik jouw ja, programma... Ik had het wel eens gehoord, maar toen <laughs> vanaf dat moment... ben ik eigenlijk heel vast altijd gaan luisteren. Kijk. Dus het is, uh, het is niet helemaal waar dat ik... Uh, dat ik niet luister, maar ik luister niet van twee tot zes, laat ik er, laat ik er eerlijk in zijn. Nou, het is je vergeven. Daarom. Maar ja. ik, wil, ik, wil, ik wil even een paar dingetjes wil ik, uh, even opmerken. Ik wil ja. eerst even beginnen over die TL-lamp, die dat ja. na eilt, hè, wat, die man, wat die man het net over had ja. in de uitzending. Nou, sla maar eens een TL-lamp stuk... Dan zal je zien wat er voor gas allemaal uitkomt. Oh. Nou, dat gas, dat na-eilen van dus dat licht, dat is eigenlijk die gassen die in die TL-balk zitten. En dat is eigenlijk het hele effect van heel vaag nog iets van licht zien. Maar het is niet zo dat iemand zijn rekening daar uh, gigantisch van, uh, van op zal lopen, want het verbruikt geen stroom. Het is puur alleen maar een restant. Dat, dat, dan dan dat klinkt naartoe. toch raar dat je midden in de nacht, zeg maar rond deze tijd, nou het is nu al licht, heb ik me net laten vertellen. Als ik hier naar buiten kijk, is het echt donker, maar er schijnt een boom voor het raam te staan. Maar ja. uh, als, je, als je zeg maar nu naar beneden loopt, en je, of een nou, uur geleden, je loopt naar beneden, uh, of waar je keuken dan ook is, je loopt je keuken in en het, het lijkt alsof het licht nog brandt terwijl het uit is, dat is ook wel raar. Ja, ja. Ja, nee, maar het is toch echt dat. Is toch echt dat, uh, dat hij mij gas. Dat altijd verteld door mijn oudste broer. Helaas niet meer op deze wereld. Maar goed, die had dat toen altijd al over. Van, het is. Uh, slamen is zo'n zo ding stuk. En die gassen die erin zitten. En dat is dus het restant. Wat toch een tijd. Ik weet niet wanneer die man naar bed gaat. En wanneer die man dan op een gegeven moment moet gaan plassen. Dat vertelde hij dan. Nee, dat, dat, dat is jammer hè, dat we niet de hele tijd, de tijdsverloop van de nacht erbij hebben. Nee, daarom. Dus ja. ik bedoel, het, het is dat in ieder geval. En als een ander een ander verhaal heeft, nou, dan start ik toch voor open. Prima, dat is mij altijd. Dus dat moet het, dat moet het in wijze zijn. Oké. Okay. Nou, dan heb ik nog een opmerking. Je ja. hebt de nacht van je leven heb je opgeroepen. Ja. En als je een uur kan vullen, nou, dan kun je... Nou, dan moet ik, heb ik begrepen, een, een mail sturen. Maar ik had al net tegen, tegen je medewerker die de telefoon opnam, ja. uh, Al gezegd van, nou, ik... Uh, ik wil toch even graag in Duitsland reageren op die TL-lamp en dan ook eigenlijk uh, vragen uh, wat ik daar allemaal voor moet vertellen. Nou, ik denk dat ik wel een heel boekwerk kan, uh, kan vertellen. Ja. Want het is heel frappant, maar een toeval bestaat volgens mij niet hoor, want alles is volgens mij helemaal voorbestemd. Oh. Ik heb een tijdje terug heb ik hier... Ik heb hier op mijn bureau boven, waar ik altijd nog aan het werk ben... al ben ik 67, ben ik altijd nog wel actief. Ja. Ik zit papa niet achter de geranings. Heb ik aantekening gemaakt om een boekje te... nou nee, ja, een boekje, een boek... Uh, een verhaal te gaan maken over, over mijn leven... en over alles wat ik heb meegemaakt. En dat heb ik ook al een, een werktitel gegeven, zeg maar. En dat heb ik als werktitel, wat ik allemaal meemaak. Ja. Want je zegt nog wel eens tegen iemand van... goh, wat ik allemaal mee heb gemaakt of wat ik meemaak. ja. Dat wil ik opdagen aan mijn kleinkinderen. Dat als ik er straks niet, niet meer een keer ben... dat ze nou eens in Jezus open ik heb nog wel het een en ander meegemaakt. Nou, dat lijkt me leuk. Dus als het gaat om het uur vullen... ik denk dat ik een week kan vullen. Nou, dat ja, ik... dat vind ik nou weer wat veel. Niet dan? Nou, ja. we kunnen de beste marathon uitzending vanmorgen. Beginnen we op vrijdag en eindigen ja. we gewoon de volgende week vrijdag. Ja, en... maar goed, het moet ook voor andere mensen leuk blijven. Nee, daarom. En dat is ook zo. <laughs> maar ik denk... Maar... Ik denk er zit, er zit een verhaal bij. Ik heb je geloof ik eerder in uitzending gezegd ja. dat ik dus uh, <coughs> persfotografie heb, heb gedaan. En dat ik dus vliegens camera ben geweest en dat ik lokaal televisie. de visie. Ik weet niet of ik dat allemaal verteld heb, maar ik heb daardoor een, natuurlijk een, een, een hele berg meegemaakt. Maar ik heb ook iets meegemaakt waar ik nooit over durf te praten, maar wat ik graag van me af wil schrijven. En ik kan je één tip geven, of één tip, ik kan je één steekwoordje geven waar het ja. mee te maken heeft. En voor de rest wil ik er eigenlijk maar, toch denk ik maar het zwijgen toe doen op dit moment. Want uh, de betrokkenen die loopt weer rond. En die heet meneer van naam. Maar ik heb iets meegemaakt met deze twee heren. Waarvan dus de een uh, naar de eeuwige jachtvelden is en die andere loopt nog rond. Maar dat wil je niet weten. Dat is, uh, dat is heel heftig geweest. Ik ben daar ook uh, wekenlang, heb ik me bedreigd gevoeld... Dat, uh, maar goed, ik, ik wil dat vooral nu niet gaan vertellen. Ik wil dat opgeschrijven, ik wil je dat dus nooit mailen. En als ik dat in de uitzending kan vertellen en jij zal me bewijzen spreken, adviseren, want je. Ik heb begrepen dat je die, die presentatie van het programma gaat doen en je zegt van nou, Dick, dat kun je wel doen. Hè, want uh, ja, ik bedoel, ik heb niks, uh, niks, uh, niks, niks fout gedaan, maar. Ja, maar Dick, toen... dit is natuurlijk heel vervelend. Want stel je nu voor dat ik nu zit ik thuis in mijn schommelstoel nog even gezellig nachtzuster te luisteren. En ja. ik hoor Dick op de radio en die zegt van ja. nou, ik heb me toch dingen mee, meegemaakt. Echt heel ja. spannend, maar ik ga het niet vertellen. Nee, dan denk maar... ik ook van ja, hallo, ik zit nu te luisteren. Dat zegt dan niks. Nee, dat is waar. Denk maar ik dan, als ik daar in mijn het schommelstoel vertellen. zit. Ik wil alleen van jou, als ik het ga mailen, ja. jouw advies hebben van... Kun je, dit, kun je dit vertellen zonder dat je, laat, het dan, laat ik dan gewoon het, het, het, het woord maar uitspreek... zonder dat ik daar gevaar in zou kunnen lopen? En daar heb ik dus geen trek in. Ja, maar dat, dat weet gevaar... ik toch niet? Nee, precies. Ik weet nooit maar of iemand ik... gevaar loopt. Maar ik ga weet je, Dick? Maar, Dick, mail me even, want het ja. lijkt me hartstikke leuk om een uur met je te praten. En het, is ook, ja. het grappige is, dit hele idee is ontstaan. De waren, uh, uh, je hebt natuurlijk op vrijdagnacht het programma Nachtvluchten. Ja, dat, dat heb ik ook voor ja. Vaak. ja. Ja, nou dat gaat stoppen. oh Ja, dat is heel verdrietig. Maar er zijn allerlei omstandigheden waardoor dat uh, uh, nu moet stoppen. Dus uh, de laatste uitzending is, zeg ik even uit mijn hoofd. Dan hoop ik dat ik het goed zeg. Ja, dat zeg ik goed uh, niet morgen maar die nacht daarna. Dus ja. volgende week is daar de laatste uitzending van. Dan komt er een nieuw programma. Daar zijn ze allemaal druk mee bij Radio 1 om dat te ontwikkelen. Dat begint in september. Dus ja. er zijn vier vrijdagen in augustus ja. dat er even niemand is. Oké. Okay. En toen, toen hebben ze gezegd van, nou Astrid, zou jij dan misschien een deel willen doen? Dus ik nou, niets liever. En uh, toen dus zei ik van, nou, wat ik leuk vond, ik had net een tijdje geleden gelezen, dat, wat, wat, wat jij nu net zegt namelijk van het boekje, 80% van de Nederlanders, de oudere ja. Nederlanders, ja. schijnt zijn of haar leven interessant genoeg te vinden voor een biografie. Ja. Dat is, dat is wel best wel heel veel. Ja. Maar goed, uh, natuurlijk, ieders leven is natuurlijk eigenlijk interessant genoeg om een keer op te schrijven. Want er is ja. bijna niemand die nooit iets meemaakt. En toen dacht ik, nou, het zou toch heel leuk zijn als we twintig luisteraars uh, ja. de kans geven... om een, in een uur lang een radiobiografie te maken. Dus in een Geweldig. uur gewoon te proberen om je hele leven in een uur te proppen. Geweldig. En ja, het lijkt me zo, heel leuk. Ja, het spreekt me zo aan, omdat datgene wat ik eigenlijk... Heb gedaan en nog wel sporadisch doen. Dat is die, die, die videoreportages en die lokale televisie. Allemaal ja. kleinschalig. Maar ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest. En nog natuurlijk in mensen. En alles wat, wat human interesse en wat, wat wat het zo interessant maakt om mensen te volgen. En om ja, van mensen alles te. te ja, tot bepaalde hoogte ja. te willen weten. Uh, denk ik dat, dat. Ja, denk ik dat ik. Uh, en met mij zoveel mensen. Ik zou even vertellen, ik heb. Uh, de man is pas overleden. Het is een, een neven, mij, geloof ik. Nee, dat maar dat nee, dat nee, nee, nee, nee, nee, Dick. Ik heb je wel in de gaten. Jij gaat nu je hele verhaal al zitten vertellen. Maar nee, ja, nee, dat valt niet nee, want dat dit valt is niet. nacht, zuster. Dit is vragen en antwoorden. Blijf gewoon ja. bestaan. Gaat nog ja. eindeloos door, of in ieder geval tot ja. september 2013. En uh, uh, dat andere, dat is de nacht van uw leven. Dus de nacht ja. van uw leven. Ja. omroepmax.nl. Ja. Of de nacht van uw leven. Omroepmax, postbus 518 in Hilversum. En wie weet. Ben jij dan, Dick, of iemand anders die nu zit te luisteren... weer uit zijn schommelstoel springt en denkt... oh, dat wil ik ook. Die uh, stuurt even een berichtje. En wie weet dat ik dan uh, straks met diegene gewoon een uur lang mag praten. Lijkt me heel leuk. Ja, mag ik dan, mag ik dan in ieder geval één oproepje nu doen? Mag ik, mag ik misbruik... Nou, Wat wil je nu dan weer, maken? Dick? Wat zeg je? Wat wil je nu dan weer? Nou, dat zal ik je gauw vertellen. Ja. Ik heb door mijn werk heel veel mensen ontmoet. En niet de minste. Ik heb echt met, met, met een heleboel... Iets en korter en zo... samenvatten, Dick, want ik we hebben nog kort, maar 24 ik het, minuten. Ja? Ik zal het kort samenvatten. Henneman ja. en Emmink, ik neem aan dat die man toch bij de ouderen vooral, maar ook bij de ja. toch overal jongeren... Het ja. liedje Tullep uit Amsterdam is, is door die man, nou ja, zeg maar wereldberoemd gemaakt in uh, Nederland in de omstreken. Deze man is zo'n ontzettend lieve mens, die is nu opgenomen omdat ik hem vorige week heb gebeld thuis, bleek dus dat hij, uh, zijn telefoonnummer... is doorgesluist uh, naar het verzorgingshuis oh. in Laren. Oh. En dat is zo'n lief mens dat de man is altijd zo attent geweest... bij mensen die ziek waren, kaartjes sturen. Eets korte ook. samenvatten, Dick. Een ja. hele korte samenvatting. Ja. De man zit in het verzorgingshuis in Laren. Ik zou het zo leuk vinden dat de luisteraars... De ouderen vooral, ook, maar ook iedereen die geïnteresseerd is in mensen en zeker in die hermen, neem ik om die maar een kaartje te sturen, om hem een klein beetje op te peppen, dat hij niet vergeten is. En misschien mag ik ook de rest aan noemen. Ja, dat mag. Nou, dat is het sint johan Niederhuis Theodotion. Het sint johan Theodotion. Dat zit werkdroger nummer 1. Werkdroger nummer 1. 1251 Cornelis Marines, CM in Laren. Daar verblijft hij. En ik heb gevraagd wanneer kom je weer thuis. Ik kom niet meer thuis, Dick. Ik denk, nou, dat vind ik zo erg. Deze man, die woonde zo. Maar goed, zo'n lieve man, dat eigenlijk vind ik dit nog belangrijker als mijn verhaal. Want als ik eraan denk, ik heb met die man zo ontzettend fijn interview gehad en over de tijd. Nou ja, goed. Dat ga ik allemaal wel opschrijven en ik ga het je wel mailen. Dat is ook een onderdeel van mijn verhaal. Dus ik denk ja, dat ik een uur moet. ik denk ik wel nogmaals. Wel een ja, het is te weinig hè? Het is te weinig. Nou ja, dan help ik je samenvatten als het doorgaat. Dan spreek ja. ik je misschien binnenkort, Dick. Dankjewel. Hartstikke goed. Goeienacht. Dag. Dag. Als de lente komt, dan stuur ik jou. hulp uit Amsterdam.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 Tulpen uit Amsterdam van Herman Emmink. En uh, mocht u het leuk vinden, u, ik ga opeens u zeggen... mocht jij het leuk vinden om een kaartje te sturen naar Herman Emmink... in het verzorgingstehuis. Sint-Johan, Niterhuis, Werkdroger 1, 1251-CM in Laren. 0800-1121 is het nummer dat nog 20 minuten lang te bereiken is... voor vragen en voor antwoorden. Tips hoe je van de motten af kunt komen, die zijn van harte welkom. Uh, en misschien het verhaal van Ans. Dat zou ook heel erg fijn zijn als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen. Die wil weten waarom er maar 16 plekjes letters in haar telefoon kunnen. Ze heeft zo'n huistelefoon en als ze dan uh, een naam wil opslaan dus bijvoorbeeld Maria van hardeveld kluiver dan houdt het naar 16 letters op en ze vraagt zich af waarom dat toch is... dat daar maar zo weinig letters voor beschikbaar zijn. Terwijl als ze een telefoonnummer wil invoeren... dat meestal toch uit 10 cijfers bestaat... dan heeft ze daar 32 plekjes voor. Nou, Dat klinkt inderdaad heel vreemd. 0800-1121, als iemand haar daarbij kan helpen. En Roos wil graag meer weten over iets wat vaag in haar geheugen zit... als de eerste tot de tiende macht in een democratie. Oftewel verschillende lagen van de samenleving. Enig idee waar ze het over heeft? Bel dan ook even naar 0800-1121. Hans, goeienacht. Dag, hallo. Nog een keer met Hans. Je weet wel waar... We ik vandaan kom ondertussen. Ja, met uh, inmiddels een galm, dus je moet nu wel even de radio uitzetten. Ja, ik zal hem uitzetten. Ja. Dat zou je nou zo langzamerhand zelfs in Enschede wel moeten weten, toch? Ja, maar dat. Uh, ja, we hingen alleen. Dat kan al me niet meer zeggen. Nou, zeg het maar. Uh, ja, uh, ja, ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik had het even met Martijn erover. Uh, in de jaren tachtig had je onder Dries van Acht, uh, de premier en later Ruud Lubbers... Ja. ...had je van die botenbergen en melkplassen. Ja. Misschien weet jij dat, maar ik weet niet hoe oud je bent, ik denk zo'n 27 of zoiets. Ja, net geworden. Nou kijk, is dan nog een veel Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ga botenbergen dan. en melkplassen. Ja, nou, mijn ja. vraag is eigenlijk, uh, wat is daarmee gebeurd? Of, of ik heb het gemist of niet opgelet... O, oh, ja, hebben we hebben ze niet meer. Ja, maar waar is ze gebleven dan? Ik denk ook altijd Dat Die ze mee gedaan, gewoon. Die liggen gewoon nog of, ergens, denk ik. Huh? Nou ja, de melkplassen zijn inmiddels allemaal boter geworden. Ja, maar zijn dat boterbergen? Of kaas. Het zijn inmiddels uh, kaasheuvels. Ja, is er al nou een geintje van mij, Nee, ja, ik klets ook maar wat. Ik heb geen idee wat is er met de boterbergen en de melkplassen gebeurd. Nou, van die melk zou ik kunnen voorstellen dat je er melkpoeder van kunt maken. Nou, dat vraag ik me af. Nou, nou dat is zo. Ik, ik heb op, op, op de kookschool gezeten. Ja, maar als je een melkplas hebt... dan heb ik melk, gewoon melkpoeder gemaakt. Maar als je, als, als je een melkplas hebt... Ja, dan dat, dat stikte we van de Nederland hier. Ja, maar dan hebben we straks een, een melkpoeder... Uh, ja, en dat toren. hebben we... Zo, uh, op een gegeven moment is er wat, uh, wat, wat, wat gerucht dat ze dat op zouden sturen naar... Uh, Derde ja, dat zo, zou mooi maar... zijn, maar dat was praktisch niet haalbaar, kan ik me herinneren. Want hou die ja, boter en die melk maar eens goed in Afrika. Ja, goede vraag 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Hans. Ja, ja, of ik heb het gemist of... Ja. ja ik, ik, nou, ik weet het niet. Ik, uh, ik doe mijn best. Oké, okay, dank je. Dag. goedjes, groetjes, doei. Ja, goedjes, goedjes, doei. 0800-1121. Waar zijn de boterbergen en de melkplassen gebleven? Timo? Ja, goedemorgen, Alstin en Timo. Hallo. Hoi. En uh, dan even over die bijen. Ik heb wel eens gehoord dat in China dat ze daar ook geen bijen hadden... en dat ze de bloemen bestuifden met verfkwastjes. Oh ja. En dat, ze da dat daardoor de kostprijs erg verhoogd wordt. Maar het levert natuurlijk wel een hele hoop werkgelegenheid op. Ja, ik weet het. Ik heb er zelfs beelden van gezien. Ja. Van mensen die met poederkwastjes zo... Ja. Uh... Och, het is wat... en in de tomatenplukkerij moest je ook plantjes trillen één keer in de zoveel tijd... om stuif maar los te krijgen. Oh. Dat was ook voor de bestuiving. Ja, dat is altijd handig. En uh, voor de nacht van uw leven, ja. dat is volgens mij postcode 1200 Alpha Mike. Nee. Niet? Nee. Oh, ik dacht het. <laughs> oh, postcode. Oh, jij ja, ja, hebt gelijk. Nee, sorry. Ja, ik dacht postbus. 518, dat 518. Ja, is. oh, wat goed van jou. Ja, 1200 dat dezelfde... AM. Dat zou ik moeten kunnen onthouden, want dat zijn mijn initialen. 1200 AM, ja. Dat is hetzelfde wat de uh, nachtvlucht altijd gebruikt, volgens mij. Oh, wat goed. Ja. Maar ik belde voor iets anders. Vertel. Uh, die tien uh, maatschappelijke machten die er bestaan. Ja. Ik heb geprobeerd een, een opzomming te maken, dus ik wil wel een poging wagen. Nou, kom maar door. Nou, je hebt uitvoerend, uh, dus dat is het, uh, de regering, zeg maar het kabinet... Uh, wetgevend dat is de staten-generaal de Eerste en de Tweede Kamer en spreken. Dat zijn de rechters, zeg maar. Van ja. rechtbank naar gerechtshof, gerechtshof naar hoge raad. Ja. Maar volgens mij heb je ook nog uh, andere, uh, zes, zeven andere autoriteiten en dat is uh, respectievelijk de religieuze autoriteiten. Ja. Uh, de dus dat zijn de kerken of mm. de moskeeën, de synagogen et cetera. Dan heb je nog monetaire autoriteiten. dus Dat zijn de centrale banken die de geldstroom uh, creëren. Ja. Geld creëren. Dan heb je nog de opvoedende autoriteiten. Ja. Denk ik maar eens even gemakselvig. Zoals scholen en ja. ouders. Ja. Dan heb je nog de opinierende autoriteiten. Oorspronkelijk kranten natuurlijk, maar media in het algemeen wel. Dan heb je nog kennisverrijmende autoriteiten. Wauw. Dat is dan de wetenschap en de universiteiten. Ja. Dan heb je nog het bedrijfsleven, oftewel de ondernemende autoriteiten die, ja. werk, die uh, ja, aanbod creëren. En je hebt nog de werknemers, de vakbonden. En dan kom ik er op tien. Maar nogmaals een poging, hè? ik heb het niet uit een boek. Ik, ah, ik gewoon... vind het prachtig, maar nu mis ik wel. Oh. Ja. Ja, ik mis jou. Ja, niks staat er niet op. Uh, ik ben, uh, ja, ik val natuurlijk dan onder... Ik ben natuurlijk dan uh, opinierend, hè? Nou ja, je, je fungeert kneltkoud, ja. Ja, ongeveer. Uh, maar dan mis, ik mis nu de onderlagen van de samenleving. Ja, maar dat zijn toch geen machten dan? Nee, dat is waar, maar ja... Het electoraat bedoel je? Nou, dat vind ik wel een mooie samenvatting. Ja, nou zijn het elf... Dat is, maar el, de elfde macht is dan gewoon de rest. <laughs> Zo. Ja. He, dus zijn we eruit. <laughs> Dankjewel, Timo. Graag gedaan. Goeienacht. Hoi. Hoi. Truus. Truus. Trus. Truus hangt op. Wim. Ik hang niet op. Oh, hallo, Truus. Hi. Nou, wat een verrassing. Wat, um, wat kan ik voor je doen? Ik had gebeld omdat ik denk dat ik de oplossing weet van het cryptogram. Ja, de opgave was nat van het spek. Ja. En uh, dan zocht ik een oplossing van negen letters. En toen zei jij? Door regen. Door regen. zou dat nou? Ja, ik, ik dacht uh, nat van het spek, door regen word je nat. En door, en door regen, regen spek. spek. Wat is door regen spek? Ik ken de uitdrukking, maar ik weet niet wat het is. Uh, ja, dan heb je zeg maar dat roze vlees wat varkens hebben en dat is dan door regen met wit vet. Oh, is dat door regen? Dat is door regen. Het is goed! Oké, okay, perfect. O, ja, dat had je niet meer verwacht hè, nu. Nee. Nou, eigenlijk wel. Ik het tenminste. Oh. Ja, ik denk dat het <laughs> wel. Zijn, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Oh, ik denk als ik nou heel ingewikkeld doe, alsof ik je niet begrijp, dan uh, ja, lijkt nee, het dan net laat alsof ik het niet imponeren. En dan komt er zo'n verrassingsmoment van: Jee, ik heb je gewonnen. En ik weet niet wat, want ik stuur gewoon wat op wat in de kast ligt. Oh, nou, ik deed het niet om de prijs, maar. Echt ik deed niet. Het ontzettend leuk, dank je wel. Blijf even hangen, noteren we je adressen en dan krijg je een, uh, een uh, leukigheidje thuis thuisgestuurd. Nou, vond een aardigheidje. Dat is ja, het Nederlands. Uh, dank je wel. Dank je wel voor de oplossing, Truus. Graag gedaan. Dag. Dag. Um, ja, nou uh, heb ik allemaal mensen die nog een oplossing voor de crypto willen geven. Maar ja, de oplossing is al gegeven. Dus ik zeg nog een keertje 0800 1121. Want met nog uh, zeven minuten te gaan... wil ik nog heel graag, als, uh, als je het mocht weten... Een, uh, een oplossing voor het mottenprobleem van mevrouw Jansen. Dus mocht je denken van... oh Inderdaad, ik weet wel hoe je zonder giftig gebruik van je motten afkomt. Bel dan snel nu nog even naar 0800-1121. Er kwam net nog die vraag van uh, Hans waar de boterbergen en de melkplassen zijn gebleven. Dus uh, mocht je daar nog een oplossing voor weten, 0800-1121. Of een oplossing, een antwoord natuurlijk. En dat verhaal van Anse, die uh, geen namen in kan voeren in haar telefoon. Of tenminste, geen lange namen. Geen namen langer dan 16 letters kan ze invoeren. En dan heb ik het over. Over zo'n huistelefoon, waar je dus wel nummers in kunt invoeren. Waarom is dat, vraagt zij zich af. 0800-1121. En ik ben nog steeds benieuwd naar die piramide van Maslow. De piramide van Maslow. als je weet wat het is. 0800-1121. Saida. Hallo. Hallo. Uh, hoi. Ik wilde even, uh, ik heb zo'n oma boek. En daar stond tegen veel voor visjes... moest je een bananenschil zetten of vrouwen aardappelen. Een bananenschil of rauwe aardappelen? Ja, om ze aardappelen. te lokken. Zo staat het erin. Dus Oké. Okay. Dus... Ja, zetmeel schijnen ze heel lekker te vinden. De schillen. Ja. Ja, voor ja, Voor die motten hete azijn. Hete azijn? Ja. En wat doe ik dan met die hete azijn? Nou, dat moet je zo neerzetten, denk ik. Voor een, een bakje dat hete azijn. Dat staat er heel in, in, in het boekje. Dus, uh... Oh, maar dan heb ik misschien nog wel een tip. Want uh, als je uh, waterkoker wil ontkalken... Dan moet je er ook ja. azijn in doen. Nou, twee in één. Dan ja, dan hoor. kook je gewoon, dan doe je azijn in de waterkoker. Dan kook je het en dan zet je gewoon even de hele waterkoker in de kast. Zonder te Dat morsen. En dan uh, stinkt al je kleding naar azijn, maar de motten zijn weg. Denk ik. Ik hoop het voor die mevrouw. Ik ook. Nou, dankjewel Zaida. Is goed. Oké. Okay. 0801121. Dat is dus het, uh, het nummer dat je. Nou, we moeten wel opschieten, want we gaan zo alweer de. hoe heet het, uh, De eindtune noemen we dat zo mooi. Uh, Diana Ross en de Wistars draaien. Maar uh, het zou fijn zijn als ik wel alle vragen kan beantwoorden. Dus die Botenberg, zoek ik nog een, uh, een antwoord op via 0801121. De motten. Daar, nou, alhoewel we dat net opgelost hebben met heel simpel de waterkoker vol azijn. En ik zit nog steeds met die piramide van Maslow in mijn maag. Maar ik kan heel even kijken, want ik kreeg via uh, nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl... Kreeg, uh, kreeg ik wel iets binnen. En het zou misschien wel leuk zijn als we die toch nog eventjes net weg kunnen werken, die vraag. Maar waar heb ik hem gelaten, dat mailtje? Um, aan het zoeken. Nee, ik kan hem zo snel niet vinden. Dat is nou wel weer jammer. Um, nee. Hmm... Oh ja, dat zocht ik nog. Ik heb hier nog een mailtje van Freek over de naaktslakken. Die kwam namelijk nog met een aanvulling. Je kunt ook kurk strooien. En hij noemt het dan kurkspul. Dat kun je bij de tuinmarkt kopen in grote zakken. En als je dat tussen de planten strooit... dan is dat niet alleen goed tegen onkruid... maar dan houdt dat ook de slakken uit je tuin. En dat is natuurlijk waar eerder ook in deze uitzending over gebeld werd. Peer? Hallo, mijn peer van de Moesijk. Hallo. Hallo. Ik weet een oplossing denk ik voor de motten. Kijk, heel mooi. Uh, dan moet je een sigaar uh, een kapot maken. Ja. In een bakje doen, onder in de kast zetten, heb je nooit je last meer van motten. Eerlijk waar? Ja. Echt. Hoe, hoe weet je nou zoiets? Ja, ik ben, uh, ik ben een sigaarhandelaar, dus zo dat <laughs> ik het weet. Dus jij zegt altijd op iedere vraag, je zou iets met sigaren nee. moeten doen en die kun je bij mij nee, kopen. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, nou, maar ik heb het zelf ervaren en ik heb het denk ik ooit van mijn vader of moeder gehoord. En uh, ja, het werkt gewoon. Het werkt perfect eigenlijk. Nou. Ik heb het ook allemaal kennissen meegegeven. Gewoon een beetje een sigaar kapot maken, in een bakje onder in de kast zetten, niks verwarmen, niks aansteken. Gewoon die sigaar neerzetten, nooit geen last meer van mop. Me. Nou, hartstikke goed. Het, de, kijk, dat zijn tips waar geen gif bij komt kijken. Alhoewel, sommige nee. mensen daar zo ja. ook over sigaren denken. Maar uh, En waar ze toch uh, uh, op een redelijk vriendelijke manier de motten mee kan wegjagen. Dank je wel, hè? Heel graag gedaan. Peer. Of, goeiedag, peer. Goeiedag, want het Dag. is best wel ochtenddag. Uh, Nico. Nico. Hallo. Er mompelt nu iemand Nico, maar dat is blijkbaar niet Nico. Hallo, met wie? Ja, met Nico. Nou, hallo Nico. Uh, de oplossing van die melktoestand is ja. dat we dat melkquota's hebben ingesteld. Oh, en is het toen ook helemaal opgelost Ja, meteen? want op een gegeven moment, iedere boer mag maar zoveel melk produceren. De melkquota's. Oh ja, natuurlijk. Daar was het allemaal voor. Ja, dus we hadden gewoon... Uh, dus, uh, en daar ging ook handel in, melkquota's. Uh, dus moeren kochten hun bedrijven en dan mochten ze melkquota doorverkopen. Ja. En toen hebben ze ook de opgelost. Nou, dan is, uh, dan is die vraag ook meteen uh, beantwoord. Ja. Hè, okay. Dat schiet toch lekker op. Je weet zeker niet toevallig iets over de piramide van Maslov, hè? Nee. Dat is wel jammer. Nee, en als je slakken slak hebt, moet je eierschalen in de tuin strooien. Eierschalen? Ja, als je een ei bakt, dan hou je die schalen over. Dan hebben ze een aan. <laughs> Gewoon waar ze uit, komen, uit de grond waar ze uh, zitten, ja. uh, strooien ze dus eierschalen uh, neer. Maar hoe weet je dat dan? Want ik vraag me dan altijd af, hoe kom je nou op het idee om eierschalen? Omdat ik dat eens een keer op de radio gehoord heb. Oh, kijk. Ja, dat zal misschien ook bij zo'n programma zoals bij jou zijn. Vroeger had je dus toch die, die, die, bij de Avro uh, dat, dat, dat, dat ook zo'n nachtprogramma. Ja. Nou, en dat heb ik gehoord. En als ik dus een ei pak, dan, dan uh, doe ik de schalen gewoon naar neerleggen. Ja. Oh. En dan heb je dus veel minder last van slakken. Die zeggen dat ze, dan zoeken ze andere plekken waar ze uit kunnen komen die slakken en dergelijke. En knoflook in de grond stoppen, dan houden ze Nou, een... het aan... moet allemaal niet gekker worden. De knoflook nee, ik... in de grond. De knoflookteentjes ja. en hou je ook veel, veel bladeren over tegen slakken. Ja, er is natuurlijk ook geen slak die dat lekker vindt. Maar nee. gaat je sla dan niet een knoflook nee. smaken? Nee, nee, nee, nee. Oh. Maar ik hou dus aan mijn bramenplanten en uh, framboosplant hou, hou ik zo en de meesten vreten ze allemaal op. Oh ja. Het is toch een beetje zonde. Ja, nee, maar als je dat gewoon doet... Dus knoflook, veel knoflook in de grond stoppen... En eierschalen. Oké, okay, knoflook en eierschalen. En uh, dat zijn de slakken. Want ik heb begin zo tegen het einde van de nacht... de slakken, de zilvervisjes en de motten een beetje door elkaar te halen. Ja. Nou, motten weet ik niks van, maar daar heb ik last van. Maar ook, ik heb net gehoord dat je daar uh, een sigaar voor kunt verkrummelen... en onder in de kast kunt leggen. Ja. Nou, je klinkt niet heel enthousiast. Nee, nee, nee. Oké, okay, zeg, ik zou zeggen... Uh, ik bel volgende week terug voor een andere vraag. Echt waar? Ja, dat gaat over de Tweede Kamerverkiezingen en een nieuwe gemeente. Oh? En, ja, nou ja, maar ja. Dat, dat, dat, is, dat, dat is gewoon op ze mogen stellen. Maar daar ben ik even volgende week voor terug. Ja, nou dat is hartstikke goed. Dan, uh, dan spreek ik je volgende week. Oké, okay, hoi. Dankjewel, dag. Ja, Volgende week, dat is, ook een goed, dat is ook vrij logisch, want het programma is bijna afgelopen. Ik kreeg nog een prachtig mailtje van Freek over uh, de Zuiderzeeballade... die ik eerder in deze uitzending draaide. Hij uh, schrijft... De Zuiderzeeballade werd oorspronkelijk gezongen door uh, Godert van de Colmion en Jan Lemaire... En hoe kom ik daarop? Ik heb 32 jaar als uitvaartverzorger gewerkt... en in 2009 Godert zijn uitvaart verzorgd. Een aantal maanden voordat hij stierf... heb ik hem op eigen verzoek bezocht in Heerlen... om over zijn uitvaart te spreken. We hebben de hele nacht doorgehaald met wijn, bier en sigaren. Wat een fantastische, welbespraakte, humoristische, scherpzinnige man was dat. Dat schrijft Freek dus over uh, de maker van de Zuiderzeebeladen... Eigenlijk um, uh, was het maar een mannetje, want hij was klein. Ik heb een kist getimmerd voor hem van oude stijgenplanken... en die wilde hij wel zien, dus vandaar dat bezoek aan hem. Met de kist. De in memoria die over hem geschreven en verteld zijn door zijn vrienden... waren geweldig. Ik vind het jammer dat ik hem niet eerder heb leren kennen. Maar goed, waar een rondje Zuiderzee al niet toe kan leiden in je herinneringen. Ja, Zo'n prachtig verhaal van Freek naar aanleiding van die Zuiderzee-ballade... Uh, en dan kan ik nog één keer het adres noemen van Herman Emmink. Want die oproep van Dick was ook wel heel mooi. Als iemand Herman Emmink nog een kaartje wil sturen... dan kan dat via het Sint-Johan-Nietenhuis-werkdroger-1-1251-CM in Laren. En je opgeven voor De Nacht van Uw Leven kan via Omroep Max... De Nacht van Uw Leven, Postbus 518, 1200 AM in Hilversum. En dan krijg je dus de kans om een uur lang op vrijdagnacht op Radio 1 over je eigen leven te vertellen. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dag.